Amen. We gaan lezen uit onze Bijbel, want ja, dat is de bedoeling als we naar de kerk gaan, dat we ook onze Bijbel meenemen, dat we daarin gaan lezen. En we gaan lezen in Johannes 13, 36. Daar beginnen we mee en dan slaan we een klein stukje over en dan gaan we naar Johannes 14, 1 tot en met 14. Maar we beginnen gewoon in Johannes 13, 36. Want wat we gaan doen vandaag, we gaan vandaag op reis. We gaan op reis met Jezus. Want ja, we kunnen wel gewoon op reis gaan, op vakantie gaan. Dat is ook leuk, maar ja, misschien is reizen met Jezus wel beter. Want dan krijg je het eeuwige reis. Je krijgt alles. En vakantie begint altijd en voor je het weet is het afgelopen. Het gaat meestal heel snel. Voor mij staat die niet helemaal scherp. Ja, nu kunt het allemaal goed lezen. Het zegt zo Johannes 13,36. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde: Waar ik heen ga, kunt Gij mij nu niet volgen. Maar Gij zult later volgen. Nu gaan we naar Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Dus een klein stukje verderop. Even kijken. Het zegt zo: Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. Vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem: Wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij de weg dan? En Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt de tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kende, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu af aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot Hem, Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan? Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf. Zeg ik uit mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft doen zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders gelooft om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt, in mijn naam, zal ik het ook doen. Amen. Heren, wij danken u, heren, voor deze dag. Heren, voor deze woorden die u ons gegeven heeft, Heeren. Heren, wij danken u, heren, voor een ieder die hier is, heren. Laat hem aangeraakt worden door uw woorden, heren, door uw kracht, heren. Laat er een opwerking komen in zoete meer, heren, God, heren. Laat er een verandering zijn, heren. Heren, laat de woorden bij hun zijn, heren, in de naam van Jezus, heren. Heren, want wij kunnen tot u komen, heren, maar als wij alles uit, uit uw naam vragen, heren, dan krijgen wij het ook, heren. Heren, wij danken u daarvoor, in de naam van Jezus. Amen. Alleluia. Wat we hier gelezen hebben, is een stuk waar Jezus was daar aanwezig. Samen met Petrus, Thomas en Philippus. Ze zaten daar samen, ze waren wat aan het praten. Tegenwoordig zou je zeggen, ze zaten een beetje te chillen. ze zijn een beetje rustig met elkaar. Maar Jezus praatte altijd over dingen die er gingen gebeuren. Over dingen die komen zouden. En sommigen, ja, die geloofden je niet in. En Petrus, ja, die vroeg aan de heren, waar gaat u heen? We hadden dat gelezen in 1336. Waar gaat u heen? En wij willen u graag volgen. Hij wou zelfs zijn leven geven om Jezus te volgen. Hij zou hem beschermen. Hij zou hem proberen tegen te houden naar dingen die hij ging doen. Maar Jezus zei nee, je kan mij niet beschermen. Want ik ga ergens heen waar jullie nog niet geweest zijn. Maar Petrus had kunnen weten waar hij heen ging. Want hij heeft het eerder gehoord. Hij heeft eerder gehoord dat hij die weg ging. Amen. Maar ook later sprak hij weer met uh, Thomas. Thomas vroeg ook aan hem, waar gaat u heen? Wat gaat er gebeuren? En Jezus zei, de weg die ik ga lopen, die ken jij al. Ik weet de weg. En Thomas vroeg, waar gaat u en hoe weten wij deze weg? Want u heeft het nog niet verteld, want... Als je iemand niet vertelt waar je heen gaat, ja, hoe moet hij dan de weg weten? Dan weet hij ook niet de weg, want je moet wel weten waar je heen gaat. Maar Jezus, die was daarbij bij hun. Hij was bij hun en hij vertelde wat er ging gebeuren. Alleen hun zagen het nog niet. Hun zagen nog niet wat er ging gebeuren met Jezus. En Jezus die had altijd het goede antwoord. En Jezus antwoordde, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. Dus je moet mij volgen. Je moet bij mij zijn. Ben je niet bij mij, dan kom je niet naar de vader. Maar wat bedoelde Jezus daar nou mee? Want hun, hun wisten niet. Ja, Jezus ging weg. Maar Jezus ging iets voorbereiden. Wat ging hij doen? Maar Jezus zei, volg mij. Ga mij volgen op deze reis. Want deze reis ga ik voorbereiden voor jullie. Want jullie zijn de kinderen van God en jullie horen bij God te zijn. En om daar te komen, moeten jullie wandelen met mij. Jullie moeten mij volgen, want ik kan het geven aan jullie. Ik kan het leven geven. Ik kan de waarheid zijn. En jullie moeten mijn weg volgen. De weg die wij moeten volgen, ja, dat is het weg van geloof. Maar vaak, als wij op reis gaan, als wij iets gaan doen, we gaan ergens heen dan moeten wij voorbereid zijn. Als we weggaan, we gaan op vakantie, we gaan met de auto of we gaan ja, op de fiets, dat maakt niet uit. Maar je moet zorgen dat je goed voorbereid bent. Je laat je auto controleren, je gaat alles controleren wat je bij je hebt, wat je meeneemt voor onderweg. En ja, je wil eigenlijk geen problemen hebben. En ook, ja, je hebt een kaart, je pakt de kaart erbij en je gaat kijken, hoe moet ik rijden? Waar ga ik heen? Vroeger moest je dat helemaal uitstippelen, je ging het opschrijven en... Ja, dan ging je rijden. Maar ja, je had het heel netjes opgeschreven, uitgestippeld. En ja, daar kwamen de eerste problemen al. De weg was op of er werk, waren werkzaamheden. En je moest een andere kant op rijden. Dus ja, de hele route klopte niet meer. Op zo'n moment moest je gaan vertrouwen op degene die naast je zat. En als jouw vrouw naast je zat, ja. Dan was het wel een beproeving van je relatie. Is je relatie goed? Gaat dit goed? Want ja... Eigenlijk mag ik niet zeggen, maar vrouwen een kaart lezen, dat gaat soms niet altijd helemaal goed. Het kan heel goed gaan, want sommige vrouwen zijn er helemaal perfect in. Maar... Dus je moet gaan vertrouwen op degene die naast je zit. Op degene die jou de weg gaat vertellen. Die gaat tegen jou zeggen, nee, we gingen eerst rechtdoor, maar nu gaan we rechtsaf. Ja, maar volgens mij klopt dat dan niet. Ik moet links. Nee, we gaan rechts. Nou, vooruit, ze gaat rechts, links, rechts. En uiteindelijk moet het weer goedkomen. Tegenwoordig hebben we het wat makkelijker. Tegenwoordig hebben we technieken daarvoor. We hebben een navigatiesysteem. We hebben een systeem die ons de weg gaat vertellen. Die gaat tegen ons zeggen, we gaan linksaf of rechtsaf. Ja, je kan wel eigenwijs doen en dan toch links gaan. Maar dat systeem gaat zo snel weer doorrekenen... dat je toch weer op de goede weg terechtkomt. Hij blijft jou dwingen om de goede weg te volgen. Hij blijft jou zoeken. Hij blijft zeggen, je moet naar links, je moet naar rechts... En uiteindelijk kom je toch op het goede punt uit. Door vertrouwen te hebben in deze dingen, in het navigatiesysteem, in computers. Maar Jezus zegt hier, ik ben de weg. Dus heb vertrouwen in mij. Vertrouw op mij. Vertrouw, als jij vertrouwen hebt in computers of op je vertrouwen hebt in degene die naast je zit, waarom kan je dan niet vertrouwen op mij? Want ik ga jou de weg wijzen. De weg die jij moet lopen. En dat is niet zomaar een weg. Nee, dat is de weg van het leven. De weg die wij allemaal bewandelen. Iedereen is geboren. Iedereen is, ja... Want anders zit je hier niet. Toen jij geboren was, ja... Toen wist je nog van niks. Je kruipte. Er gebeurde niks in je leven. Je werd groter en groter. Je ging je ontwikkelen. En op een gegeven moment, ja... Er kwamen allemaal invloeden van buitenaf. Je kreeg allemaal strubbelingen. Je ging naar scholen toe waar slechte dingen gebeurden. En ja, dan is het moeilijk om de juiste weg te volgen. Om Jezus te blijven volgen. Je blijft recht op de weg, maar op een gegeven moment word je opzij getrokken. En je valt. Je valt aan de kant. Maar Jezus, die is daar ook. Ook al leg jij daar, Jezus probeert toch jou de weg te wijzen. Hij zegt, oké, okay, je was niet op deze rechterweg, maar via deze weg kom je er ook. Je kan deze weg volgen, doe je een stap opzij. Je zit weer op de goede weg. En op een gegeven moment kom je toch weer in je leven op een kruispunt. Je kan naar links of je kan naar rechts. Maar Jezus, die zegt tegen jou, je hoeft niet naar links of naar rechts. Nee, je moet rechtdoor. Je moet je blik op mij houden. Je moet je blik op Jezus houden. En niet laten afleiden. Want Jezus, hij is de weg. En hij zorgt dat jij er bent. Maar hoe gaat hij dat zorgen? Want als we op vakantie gaan, dan hebben we mooie kaarten daarvoor. Maar God, die heeft onze eigen kaart gegeven. Onze eigen gebruiksaanwijzing voor dit leven. Hij heeft de routeplanner gegeven. En dat is onze Bijbel. Onze Bijbel, dat is die routeplanner. Die plant jouw leven. En die zegt tegen jou, als je een misstap doet, dat is niet goed. Je moet weer terugkomen. Je moet weer teruggaan. Dus alles wat er gebeurt in jouw leven, alle misstappen, alles wat niet goed gaat, dat staat in de Bijbel. Want je soms denkt, het is een oud boek, dat is niet meer geldig nu, maar dat maakt niet uit, want alles staat erin. Dingen die nu gebeuren in jouw leven, staat erin geschreven. En hoe kan je het vinden? Je moet God gaan zoeken. Je moet gaan bidden aan God. Want God, die heeft iets moois gegeven in jouw leven. God heeft jou een geest gegeven, een heilige geest. Want Jezus zei ook, ik ga weg. Ik ga hier weg. En als ik hier niet meer ben, ja, vertrouw op God. En als je in God gelooft, geloof je ook in mij. En als je in mij gelooft, dan zal ik de heilige geest tot je brengen. Want op de pinkste dag heeft hij de heilige geest gegeven aan de mensen... Toen Jezus er niet meer was. Hij was daar niet meer. Maar hij heeft iets gegeven in ons leven. Wat ons op de juiste weg houdt. Wat ons weer terugbrengt op de juiste weg. Want wij als christen moeten soms door strijden gaan. We worden aangevallen van alle kanten. En hoe kunnen wij ons daartegen bewapenen? Ja, door de Heilige Geest en door onze Bijbel. Door God te zoeken. En bij God te zijn. En dat is de weg die wij moeten wandelen. De weg van Jezus. Want Jezus zegt, volg mij, volg de weg, loop in mijn voetsporen, want ik zal jou de weg wijzen. Want er zijn andere wegen, maar deze wegen lopen niet naar de waarheid. Deze wegen lopen niet naar het leven, wat Jezus kan geven. Deze wegen lopen alleen naar de dood, naar het einde. En waarom zou je die wegen volgen, als Jezus een veel betere, veel mooiere weg voor jou heeft... Veel mooiere weg in het leven. Dus Jezus zegt, ik ben de weg. Vertrouw op mij, volg mij. En ik zal je begeleiden in het leven. Gaat het niet goed, blijf het zoeken. Volg de voetstappen van Jezus. Want Jezus is niet voor niets hier gekomen op aarde. Hij is niet voor niets hier gekomen en gestorven. Hij heeft de zonden van ons meegenomen. Alle slechte dingen van vroeger heeft hij meegenomen zodat wij vrij kunnen zijn. Wij kunnen vrij zoeken naar hem. Wij kunnen hem aanbidden. Wij kunnen onze zonden beleiden bij hem. En Jezus heeft dat gedaan. Dus Jezus heeft hier gelopen op deze aarde. Waar wij nu ook op lopen. Dus wij kunnen hem volgen in zijn voetsporen. Wij kunnen doen wat hij ook doet. En wij kunnen hem blijven zien. En blijven volgen. Want de... De discipelen, die waren bevoorrecht. De discipelen, die konden Jezus zien. Ze konden hem aanraken, ze konden met hem praten. Ze konden, hem, ja, ze konden alles doen met hem. En hier waren ze aan het praten met hem. Petrus, Thomas en Philippus. Ze zaten bij hem. Ze zaten op een plek waar ze hem konden zien. Ze konden hem zelfs ruiken. En toch waren ze bang van, joh, als je weg bent, wat gebeurt er dan? Want dat is vaak. Als je iets hebt... Dan ben je er blij mee. Maar als het weg is, dan ga je het missen. Want soms hebben wij dingen dat wij voor normaal zien. Dingen die wij altijd normaal hebben. Maar pas als het weg is, dan ga je iets missen. Dan denk je, waar is het gebleven? Of hoe kan dat nou? Want vaak zijn we niet tevreden met de dingen om ons heen. We worden boos op kleine dingen, op, op onze kinderen of wat dan ook. Maar als ze dan weg zijn, ze zijn de avond weg of wat langer weg, dan ga je ze toch missen. En dan denk je, joh, waar maak ik me nou boos om? Waar maak ik me nou druk om? Want je mist pas iets als hij er niet is. En dit waren de discipelen ook bang voor. Van, Jezus gaat weg en ik ga hem missen. We gaan hem missen. We hebben hem gezien. We hebben met hem gelopen. We zijn bij hem geweest. Alle dingen die hij gedaan heeft, daar zijn wij geweest. Maar wij kunnen hem niet meer zien. En Jezus zei... Ik zal je God, als je in God gelooft en je blijft in me geloven. dan ben je ook bij mij. Dan geloof je ook in mij. Dan zal ik jou de weg wijzen. Ik zal je begeleiden. Ik zal bij je zijn. Dus geloof in mij. En raak niet weg van deze weg. Want Jezus, die liep altijd daar door het land. En Jezus deed heel veel dingen. Maar Jezus sprak ook altijd de waarheid. Want Hij zegt. Ik ben de waarheid. Want hij heeft heel veel dingen uitgesproken. Hij heeft gezegd: Ik ben het brood des levens. Ik heb, ben dus de deur van de schaapskooi. Dus hij heeft heel veel uitspraken gedaan. Als ik zo'n uitspraak zou doen. Van, joh, ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Dan geloven jullie mij niet. Of als een ander mens dat zou doen. Zeg, ja dag. Dat zal wel. Maar eh, als Jezus dat zegt. Die heeft niet gelogen. Want. Waarom kan Jezus dat zeggen? Omdat Jezus het ook kan waarmaken. Jezus kan het ook doen. Hij kan al die wonderen doen. Hij kan alles doen in het leven wat hij gezegd heeft. Dus hij hoeft niet te liegen. Hij kan gewoon de waarheid zeggen. Want wij, ja wij liegen soms wel eens. Het mag niet. Het is ook niet goed. Maar soms gaan wij liegen. Dan zeggen wij een leugentje voor best veel. Maar ja, voor wie ze best is dat dan? Dat is volgens mij voor je eigen. Het is niet voor degene, voor de buurman of voor degene naast je, nee. Je gaat liegen om er zelf beter van te worden. Dus je liegt over dingen dat jij goed van wordt. En niet dingen dat je buurman er beter van wordt. Dus een leugentje voor best wil, ja, dat is niet goed. Je moet altijd de waarheid blijven spreken. Want de leugens, die komen bij de duivel vandaan. Want God spreekt altijd de waarheid. God zal je niet bedriegen. God zal niet gaan liegen tegen je. Hij zal dingen laten zien aan je en dingen komen in je leven voor. Maar dat zijn dingen die echt gebeuren. Dat zijn echt de waarheid. Hij gaat niet dingen aan je voorstellen of dus zeggen, oké, okay, geef je offer en dan uh, geef ik uh, het tienvoudige terug. En je zit te wachten te wachten en er gebeurt niks. Dan denk je, ja, ik heb gelogen, maar dat niet. God gaat jou terugbetalen. God liegt niet. Alles wat je doet voor God, hij gaat jou belonen daarmee. Hij gaat je dingen laten zien. Hij gaat in jouw leven werken. Hij gaat jou voorbrengen. Dus zoek God en ga niet liegen. Ga de waarheid niet verdraaien, want ja, je komt het altijd tegen weer. Als je dingen gaat voorstellen dat ze anders zijn, je komt het altijd tegen. Er is altijd iets wat weer tegenkomt, want je kan het nooit volhouden. Sommige mensen kunnen heel makkelijk liegen, maar... Op een gegeven moment gaat het weer tegenspelen en, en ze vallen toch op een gegeven moment. Ze moeten toch bekennen van, joh, het was niet zo. Het was altijd anders. Het is altijd iets wat niet waar is. Dus zorg dat je in de waarheid blijft, net als Jezus. Want je moet Jezus blijven volgen. Deze weg die hij aangeeft, de waarheid. En ook het leven wat hij kan geven. Hij spreekt hier in Johannes 11:25 25 en 26. Hij zegt daar, ik ben de opstanding en het leven. Ik weet niet of jullie het hebben. Johannes 11, 25, 26. Hij praat er over het leven. Johannes 11... Vers 25 en 26. Hij zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in mijn geloof zal leven, zal in eeuwigheid niet sterven. En gelooft gij dat? Gelooft gij dat er het eeuwige leven is? Geloof jij dat je niet zal sterven? Dat, dat Jezus jou het leven kan geven? Want Jezus heeft gezegd: Ik ga, ik ga bij jullie weg. Maar ik ga de weg voorbereiden. Ik ga voorbereiden waar jullie heen gaan. Dus als jullie komen, dan is er een plek gereserveerd voor jou. Er is een plek, er is een ruimte waar jouw naam geschreven staat. Waar jouw naam op staat. Van hier mag jij in. Hier kan je heen. Want de weg die Jezus ging bewandelen, deze weg konden wij niet volgen. Wij konden niet aan wat Jezus gedaan heeft. Wij konden niet aan zoals hij gekruisigd is, hoe hij gemarteld is, hoe hij ja, helemaal kapot geslagen is. Het bloed vloeide rijkelijk en hij is gekruisigd en hij is gestorven aan zijn verwondingen. Maar dagen later is hij opgestaan. Hij is opgestaan en naar de vader gegaan om de plek van ons voor te bereiden. Door zijn sterven is er een weg voor ons vrijgekomen. Een weg vrijgekomen om bij God te zijn. Een plek waar wij samen kunnen zijn. Waar wij weer bij God zijn. Want hij heeft gezegd, oké, okay, ik ga deze weg, ik ga de plek voorbereiden. Maar later kom ik om jullie op te halen. Later kom ik terug, zodat jullie dezezelfde weg kan. Jullie kunnen dezezelfde weg bewandelen. Jullie sterven, maar ik kom terug. Ik ben er voor jullie. Om jullie te brengen naar de kamers bij God. Naar de huizen die hij heeft daar. De plekken die gereserveerd zijn voor ons. Dus blijf met Jezus. Blijf hem volgen. En hij heeft de plek voor jou. Hij heeft de plek waar we moeten zijn. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de weg voorbereid. Want hoe fijn is het als je ergens komt en alles is al voorbereid. Je hoeft niks te doen. Je gaat er een reis maken. Je komt eraan. Het is voorbereid. Je hoeft alleen maar naar binnen te lopen. Je zegt je naam. zeg hallo, welkom. Kom, kom binnen, meneer de Haan, Welkom, met uw familie. Ga zitten. Die kamer is voor u. Het is voorbereid. Het eten wordt gebracht. U hoeft niets meer te doen. Dat is het beste. Het beste wat er is. Alleen vaak aan zo'n voorbereiding hangt een prijskaartje. Je moet ervoor betalen. En hoe beter voorbereid, hoe meer het kost. Hoe meer het is... Maar bij Jezus niet. Je hoeft hem alleen maar te volgen. Het prijskaartje is niet zo groot. Maar vaak wij als mensen maken het te groot. Wij maken het te belangrijk en wij zetten er te veel dingen bij. Wij gaan dingen bij verzinnen om, om goed te zijn bij God. We gaan dingen verzinnen om, ja, als je bij Jezus wil komen, nou, dan moet je iedere zondag met lange jurken komen. Of je moet je moet helemaal netjes gekleed zijn. Nou, iedere dag maar weer en iedere dag maar. Nee, het gaat erom dat je goed bent. Goed met God bent. En niet met al deze regels. Want God heeft deze regels niet opgesteld. God heeft alleen gezegd van volg Jezus. Volg hem. Maar alle andere regels die zijn er later bijgekomen. En bijgepakt door mensen om te denken. Oké, okay, als je dit doet. Ja, Jezus hoeft je niet zo goed te volgen. Maar als jij heel goed bent voor je buurman of je zorgt goed voor, voor je moeder... dan kom je ook bij Jezus, dan kom je ook bij God. Dat denken mensen vaak. Ik ga niet naar de kerk. Ik ga gewoon voor mijn buren zorgen of ik ga gewoon goed doen. Ik doe altijd goed. Ik zorg voor iedereen. Ik betaal alles. En toch kom ik bij God. Maar zo werkt het niet. Want Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Alleen door mij kom je bij God... Alleen door mijn kom je daar. En niet door iets anders. Niet door de andere dingen. Niet door de dingen die wij denken dat goed is. Want onze gedachten zijn anders dan God zijn gedachten. Als de gedachten van Jezus. Dat is een heel andere gedachte. Want Jezus leeft op een heel ander niveau dan dat wij zijn. Jezus denkt heel anders. Er zijn dingen die wij niet kunnen bedenken. En toch heeft hij het bedacht. En wij kunnen hem alleen maar volgen. Wij moeten hem volgen. Jezus heeft ook gezegd aan het laatst. We moeten de werken doen. Ik ga weg, maar jullie kunnen de werken doen. In Johannes 14 vers 12. De werken die ik gedaan heeft, die kunnen jullie ook doen. En jullie gaan ze groter doen. Jullie gaan ze beter doen. Jullie gaan dezelfde werken doen. Maar welke werken heeft Jezus dan gedaan? Want Jezus was hier op aarde en hij heeft mensen aangeraakt. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft demonen uitgedreven. Hij heeft, ja, hij heeft het evangelie gebracht naar mensen. Hij heeft gesproken over God. Hij heeft dingen gebracht naar hen. Hij heeft de liefde gegeven aan mensen. Hij was barmhartig. Hij heeft de mensen... Ja, Iets laten zien van, joh, dat konden wij nog niet. Dat hebben wij nog nooit gezien. Zulke dingen hebben wij nog nooit meegemaakt. En deze dingen heeft Jezus aan jullie gegeven. Hij heeft deze werken ook aan ons geplant. Hij heeft deze werken bij ons gezet van, oké, okay, ik heb dit gedaan, maar jullie kunnen dat ook. In de naam van Jezus. Wij kunnen mensen genezen, wij kunnen demonen uitdrijven. Wij kunnen het woord brengen naar mensen toe. Wij moeten spreken over God. Wij moeten zijn naam brengen bij de mensen. Evangeliseren. Maar vaak denken wij, joh, dat kan ik niet. Of ja, dat, dat, daar heb ik de mogelijkheid niet voor. Maar doe dat niet. Want ga naar God toe. Bid naar hem. En God gaat je deze mogelijkheden geven. God gaat de kracht geven die jij nodig hebt. De kracht die jij nodig hebt om deze dingen te doen. Om deze werken. En wat dat is... Ja, dat weet God alleen. God weet welke werken jij kan doen. Welke werken is voor jou aangewezen? Misschien ben je heel goed in evangeliseren. Ben je goed in praten met mensen? Je kan goed tegen mensen praten en hun overreden of discussiëren met hun. Gebruik dit Gebruik dit voor het woord van God. Misschien ben je goed in ja, het woord brengen hier vooraan of ja, je bent goed in de keuken. Ook dat zijn dingen die gebruikt worden door om God groot te maken. Om de gemeente te laten groeien. Om mensen bij elkaar te brengen. Het maakt niet uit wat het is, hoe klein het ook is. Het is een kracht die God jou gegeven heeft. Het is iets wat Jezus aan jou heeft gegeven. En het zijn werken die wij kunnen doen in ons leven. Werken die wij moeten benutten. Om anderen te benaderen, om anderen aan te raken. Want God werkt in jouw leven. Wat je ook doet en hoe je het doet. Doe het voor God. En dat is belangrijk. En zoek Jezus daarin. Want Jezus heeft het gedaan. Hij was ons voorbeeld. Hij heeft laten zien hoe het moet. En wat er gebeurt. Jezus heeft geen fouten gemaakt. Hij, hij heeft hier gelopen. en ja, Alles wat hij deed was goed. Er waren geen problemen. Er was niks. Maar als wij het doen, dan komen wij altijd problemen tegen. Er komen fouten tegen, maar... Zoek Jezus en Hij gaat die fouten wegnemen bij jou. Hij gaat zorgen dat je weer op de rechte weg zit. Want als je zonde hebt, beleid ze aan Hem. Beleid de zonde aan Jezus. En ga ze niet proberen weg te duwen. Want God die weet alles van je. God weet precies wat er gebeurt en wat er speelt in jouw leven. En God die weet het. En zorg dat je Hem blijft zoeken. En zorg dat je God zoekt. Want Jezus heeft deze weg voor jou vrijgemaakt. Jezus heeft de weg vrijgemaakt om te communiceren met God. Want toen hij gestorven is, toen is het voorhangsel gescheurd wat tussen ons instond en God. Want vroeger moesten wij naar de hoge priester gaan. We moesten naar hem toe gaan onze zonden opbiechten en hij kon dat weer naar God toe communiceren. Maar Jezus heeft deze barrière weggehaald. Hij heeft dit weggehaald zodat wij vrij kunnen praten, vrij communiceren met God. Want wij moeten hem zoeken. Wij moeten communiceren met God. Wij moeten bij hem zijn. En hij is altijd bij jou. Want soms zijn wij niet bij hem, maar hij is wel bij jou. Dus hij is altijd met je. En daarom is ook de vraag, ken je Jezus? Ken je Jezus? Want ja, wij zeggen wel, we kennen hem, want ja. Ik ken de Bijbel van A tot Z, ik weet precies waar welke vers staat en waar het is en wie het is en wat ze gedaan hebben. Maar dat vraag ik niet. Ik vraag, ken je Jezus? Want je kan, ja, ik doe allemaal goede dingen en alles is goed, maar hoe goed ken je Jezus? Want dat is het een. Ik ken Angela, ik ken haar. Ze woont hier in Jonkerbos, ze heeft een man, ze heeft drie kinderen, ik ken haar. Maar ja, ik weet niet wat ze de hele week doet. Hoe laat staat ze op? Gaat ze koken? Wat, wat doet ze de hele week? Werkt ze? Dus ja, ik ken hem wel, maar ik ken hem niet echt. En dat is vaak ons probleem. We kennen wel Jezus, maar we kennen hem niet echt. En dat was ook met de discipelen. Ze waren bij hem, ze konden hem zien, ze konden hem aanraken. Ze liepen met hem en had alle ik-ben-uitspraken gedaan. En nog kenden ze hem niet. Ze kenden hem niet, ze luisterden niet naar hem. Ze zagen hem wel, maar ze luisterden niet. Ze gingen niet dieper in, in zijn leven of wat er echt gebeurd was. En dat is belangrijk. Want wij zeggen, ja, ik ken de Bijbel, ik weet waar God is. Ik kom iedere zondag kom ik hier, ik kom hier bij de kerk, ik luister naar de preken, ik, ik hoor het woord. Dus ja, ik ken Jezus, ik weet wie het is, want ze spreken erover. Ik zie het in mijn Bijbel, maar ken je hem echt? Ken je hem echt? Voel je hem echt in je leven? Voel je hem in je hart? Spreekt hij met jou, maar spreek jij ook met hem? Want wij spreken vaak met hem, maar luisteren wij wat hij zegt. Luisteren wat Jezus doet in jouw leven. Hoe goed ken je hem? Hoe goed ken je hem zodat je hem kan volgen? Zodat je hem kan volgen in het leven. Je kan zijn weg volgen. Zijn weg die de waarheid is. Zijn weg die het leven geeft. En om iemand te volgen moet je hem toch goed kennen. Maar je gaat niet zomaar iemand volgen die je niet goed kent. Je moet hem blijven volgen in de dingen die hij gegeven heeft aan jou. De dingen die hij tot jou gedoet. Dus het is belangrijk om Jezus te kennen. Om Jezus te zoeken in je leven. En niet alleen in de Bijbel lezen. Nee. Aanbid hem. Bid met hem. Praat met hem. Elk moment van de dag. Elk uur als je het moeilijk hebt. Maar ook als het goed gaat met je. Praat dan ook met hem en zoek hem op. En niet alleen in slechte tijden, want dat is het probleem vaak. Als het goed gaat met ons, dan, dan zien we hem niet. Dan hebben we even een tijd voor Jezus. Ja, we hebben het zo leuk en zo goed. En zo aardig, alles gaat perfect. We hebben alles komt binnen, we hebben genoeg geld. En ja, zie je vaak bij rijke mensen, ze hebben een hoop vrienden. Dat denken ze dan, want ja, ze hebben veel geld, dus ze hebben mooie boten, auto's. Dus dan krijg je vanzelf vrienden. Maar als het minder gaat, dan gaan die vrienden weg. Die verlaten je weer. Maar dan is het belangrijk om Jezus bij je te hebben. Maar ook als het goed gaat, als je alles hebt, zoek ook Jezus. Want hij is daar, hij wacht op je. En niet alleen als het slechter met je is. Maar ook als het goed met je gaat. Dan is hij er ook. En dan is het ook belangrijk om bij hem te zijn. Want ja, al verlies je al je vrienden, Jezus zal je niet verliezen. Jezus zal altijd bij je zijn. Hoe diep jij gevallen bent, hoe diep jij je ook legt in de grootte of wat er ook gebeurt. God is daar. Jezus is daar om je eruit te halen. Om je op te pakken en te zeggen oké, okay, ik ben de weg. Ga mee met mij. Ik neem je mee, volg mij. Ik pak je bij de hand en ik neem je mee naar het einde, naar het leven wat ik voor jou heb. Want het leven hier op aarde heeft een doel. Het doel is om bij Jezus te zijn, bij God te zijn. Het is niet de bedoeling dat je hier op aarde bent alleen maar om de aarde lekker vol te maken. Om de aarde te vervuilen. Nee, er is een doel in je leven. Een doel om bij Jezus te zijn. Om hem te volgen. Om dingen te doen wat hem behaagt. Wat hem goed maakt. Waar hij in, ja, ziet de dingen in jou die jij nooit gezien hebt. De dingen in jou die jij weggedouwd hebt. Die je verstopt hebt omdat jij je niet goed voelde. Jij voelde je slecht, maar God ziet het in jou. God ziet de dingen die in jouw leven zijn. En die in jouw leven spelen. Of het goed is of slecht is. Maar God ziet het. En Jezus zegt, kom mee. Kom met me mee en volg mijn weg. Want die weg, die leidt tot het leven. Het eeuwige leven. En die leven geef ik aan jou. En met jou. Ik wil nog iets aan jullie vragen. En met jullie behandelen. Want... We hebben alle ik ben uitspraken gehad. Als het goed is dus even een dia daarvan met alle uitspraken. Dit zijn ze allemaal. We zijn begonnen met ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. Dit zijn woorden die Jezus heeft gesproken. En Jezus heeft ze waargemaakt. Jezus heeft deze dingen waargemaakt in het leven. Hij heeft alles gedaan. Maar welke ik ben, ben jij? Welke ik ben, ben jij? Kan je zeggen, ik ben het brood des levens. Ben ik degene die geeft om anderen? Die anderen helpt? Die andere mensen... Ja, te eten vraagt. Als ze geen eten heeft, zorg ik dat ze te eten krijgen. Ben jij dat? Ben ik degene die het brood des levens geeft? Die zorgt voor een ander. Ben ik degene die het licht geeft? Ben ik het licht? Want Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar wij als christenen moeten ook het licht zijn. Wij moeten schijnen naar degene naast je. Breng jij woorden van liefde naar je buurman, die misschien islamitisch is. Of die jou niet ziet staan waar je ruzie mee heeft. Maar goed, groet jij hem. Zeg je toch goeiemorgen tegen hem. Ook al zegt hij niets terug. Zorg je dat jouw licht van Jezus toch op hem blijft schijnen. Ben jij dit licht wat Jezus bedoelt? Sta jij voor hem? Zorg jij dat je toch de buren aan kan kijken? En niet dat je als je ruzie hebt dat je niets meer zegt. Maar schijn jij in je buurt? Ben jij daar? Jezus zegt ook, de deur. Ben jij een deur? Ben jij degene die open is? Die open staat voor andere mensen? Die open staat voor mensen die jouw hulp nodig hebben? Of ben jij degene die de deur dichtgooit? Die zegt, nou ja, dag, ik ga niet jou helpen, want ja, jij hebt een probleem, maar als je bij mij komt? Nee, je gooit de deur weer dicht, maar je moet de deur open houden. De deur moet openstaan voor een ieder die problemen heeft mensen die bij jou terecht willen komen. Die jou om raad vragen. Jou willen zien en jou daden. En die deur, ben jij die? Of ben jij de goede herder? Ben jij een herder? Kan je mensen leiden? Zit dat in je? Ben jij degene die iemand zegt, oké, okay, ik wil Jezus leren kennen, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik het moet doen, maar. Ben jij dan degene die zegt, oké, okay, kom op. Ik neem je mee. We gaan naar de kerk. Of ik neem je mee, we gaan het woord bestuderen. Ik ga jou daarbij helpen. Is dat in je? Is dit wat jij hebt? Ben je een, iemand die ze de goede richting geeft? Iemand die iemand de richting geeft van... Oké, okay, ik neem je mee en we gaan Jezus volgen. Ik ben jouw herder. Ik ben degene die jou gaat begeleiden. Of ben jij de ware wijnstok? De ware wijnstok. Heb jij het goede zaad in je... Draag jij het goede zaad en niet het slechte zaad, maar het goede zaad om dat te verspreiden, om het bij de mensen te brengen en dit zaad dat verder kan gaan en verder kan groeien, waardoor de mensen in aanraking komen met God door zijn woorden, door zijn kracht. Ben jij dat? Ben jij de ware wijnstok? Of zeg je oké, okay, de weg, de waarheid en het leven, dat is Jezus. Die dingen kunnen wij niet geven. Wij kunnen mensen bij de hand nemen. Maar wij kunnen het leven, dat is alleen via Jezus. Alleen Hij kan het geven. Dus deze dingen blijven bij Hem. Want Hij zegt het. En Hij maakt het ook waar. Wij kunnen dingen zeggen, maar wij kunnen die niet waar maken. Dus ik wil vragen om allemaal even op te staan. vragen om je hoofd te buigen en te spreken met God en hem te vragen wie ben ik wie ben ik wat is toepasselijk op mijn leven wat kan ik doen wat kan ik doen naar mijn buren toe, wat kan ik doen in mijn leven en hoe goed ken ik Jezus, want Jezus kan je daarbij helpen Jezus gaat jou aanraken op momenten dat jij niet gelooft. Of op momenten dat het moeilijk is. Jezus gaat in jouw leven werken. En die laat jou zien. Welke ik ben. Jij bent. Wie jij bent. En wat jij kan doen. Welke weg jij moet volgen. Want je moet de beste weg volgen. Niet de weg van de wereld. Maar de weg van Jezus. De weg die naar het leven loopt. Niet de weg... Die eindigt met de dood en waar geen opstanding is, waar je gewoon sterft en er is niets, er is niets meer. Maar zorg dat je Jezus volgt, zorg dat je hem volgt en dat je de juiste bent, de juiste bent in het leven, de juiste ik ben. Want dit is belangrijk dat wij kunnen schijnen, dat wij als Christen zijn. Want de eerste Christenen die werden ook wel de weg genoemd naar Jezus, want Jezus sprak: ik ben de weg. En dat waren de eerste christenen. De eerste christenen waren de weg. Want die volgden Jezus. En de mensen hadden nog geen woorden voor hun. Maar ze zeiden, dat zijn de mensen van de weg. Die volgen de weg van Jezus. En die komen daar. Die komen op de plek die Jezus heeft voorbereid. Met jouw naam erop. Met jouw plek. Met jouw plaats. Want voor iedereen is er een plek daar. We blijven volgen. Blijven volgen in het leven.